Daar ben ik het met eens. Want geboten kennen we je niet, maar spoken kennen we je wel. Daarover wil ik nog een verhaal vertellen, dat ik van een schop heb gehoord hebben. Want toen we een keer in het veld waren met de schop, toen zegt die schaapwaarde de ons Hendrik, Hendrik, zeg je, ik heb er vannacht al zomaar raak als raar gezicht gehad, dat ik was er in het veld met de skop en ik zag naar de kanten van Hardenberg alle molle lichtjes. Rara, <kijkt> ra, wat is dit. Dat was een spookgezicht. Want later is door de grote weg van Om nog Koevoort gekomen. Dus ik wil maar zien: spook bestaan echt. Ik dank u wel.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 Die woorden op te schrijven, zoals wij ze spreken. Maar dan is het vaak zo dat er geen letters genoeg zijn... om die klanken op te schrijven, zoals we een ude zeg maar zingen. Kan door niet iets aan het domwen? Doktor Haan Ja, ik kan me heel goed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 Ik sta op wacht en denk aan jou, je schreef maar me af. Leef me niet af, ik doe mijn vondje aan de woon. voor mij een botwagenaar. Ook een botwagenaar. Een vieux met suiker. Het is graag de middag.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 Die van Heiningen is een fascist. Natuurlijk is dat een fascist. Ik beklaag die dochter. Zo'n man zou het toch moeten vernietigen? Daar was ik al bang voor dat je dat van plat was. Daarom heb ik je ook maar niet het woord gegeven. Hoe was het?